Vier jaar geleden werden nog zo'n 700 vuurwerkslachtoffers op de spoed. Dit jaar waren het er 434. Wel vielen dit jaar opnieuw een dode, maar dat gebeurde niet tijdens de jaarwisseling zelf, maar twee dagen ervoor. Het aantal slachtoffers onder de 15 steeg flink, van 99 vorig jaar naar 119 dit jaar. Twaalf kinderen liepen letsel op doordat zij vuurwerk hadden gevonden. Bijna de helft van alle vuurwerkslachtoffers is jonger dan 20. De replica van de Ark van Noach die gisteren in de haven van Urk tijdens de storm op drift raakte is de haven uitgesleept. Hij ligt er nu net iets buiten. Tien zeiljachten die beschadigd raakten zijn ook verplaatst. De verkeersongevallendienst kijkt nu hoe de Ark op drift kon raken en wie er verantwoordelijk is voor de schade. In wintersportgebieden in de Franse Alpen is uitzonderlijk veel sneeuw gevallen. Ook waait het er hard waardoor de kans op lawines erg groot is. Wintersporters in Touran, waar veel Nederlanders zijn, wordt geadviseerd om binnen te blijven. Met sneeuwschuivers wordt geprobeerd om de wegen vrij te houden. Voor vandaag wordt nieuwe sneeuw verwacht in de Franse Alpen. In lager gelegen gedeeltes valt veel regen en zijn ook overstromingen. Eén vrouw is overleden toen haar huis overstroomde. Twee verdachten die vorig jaar op elkaar zouden hebben geschoten bij een club in Rotterdam... zijn vandaag per ongeluk bij elkaar in een cel gezet...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 dit is kerst met ZFM met nu. met nu. De Boulevard Een hele goede middag, luisteraars. Het is uh, de, de eerste uitzending in het nieuwe jaar. Ja. Dus ik kan alleen maar zeggen... Allemaal een heel goed nieuwjaar, veel gezondheid en veel plezier, want dat is ook wel belangrijk. En ik heb nog een hele speciale felicitatie voor opa en oma Kraaienstein. Ja, zijn opa geworden en oma. Ja, hartstikke goed. En wat kan u verwachten in dit gezellige programma? Uh, we gaan beginnen met de hedendaagse hit. Dat is op, uh, op kwart over vier, half vijf de column van Nel Kerkman... En om kwart voor vijf, de nummer één van het jaar. En dan heb ik, geloof ik, dat weet ik niet precies meer wat ik uitgekozen heb. <laughs> en kwart over vijf gaan we ouder van de week. En het weer voor het komend weekend krijgen we nog. En we krijgen ook nog een bioscoopprogramma. Dus er is een heleboel te doen. En uh, ja, Ronald die hebt uh, er leuke liedjes weer uitgezocht. Dus dat zit ook wel goed. Dus ik wens u heel veel plezier. En mijn naam is Hans Wassenaar.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 Little high, little low. Anywhere the, the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, just. Keep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 Een van de mooie. top 2000 van Radio 2. Wat is die mooie feest? Ja. ja, je zei al net al, uh, inderdaad, ze kunnen er maar weinig uh, hier aan tippen. Ja, ja, ja. althans uh, hits, hè? want ik ken wel nummers die ik kan beter vinden. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus nou, um, mag... uh, voordat ik het vergeet, um, ik wens iedereen dit jaar hetzelfde wat ik zit het hele jaar door. wens. Ja, ik weet en, uh, het. daar mogen ze het mee doen. Ja, nee, maar dat is ja, genoeg, toch? Ja. Ja. Of je kan ook zeggen, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat u krijgt wat u mij weest. Uh, <laughs> uh, die, die daar moet ik even over nadenken. Ook oh, goed. Yeah. Daar komen we nog op terug. <laughs> <laughs> nou, als je dus... jou alles goed vindt, Ja, ja, ja. Dan is het ja, toch ja, goed ja, of niet? Ja, ja, maar ik denk ook dat er zeker mensen zijn die uh, daar heel anders over denken, Hans. Want... Oh, dat is goed. Echt waar? Mag allemaal. Ja. Dat is. mag allemaal. Dat is ook ja. helemaal niet erg. Daar ja. wonen wij in Nederland. Ik vind het, uh, dat uh, uh, plaatje op Facebook... Uh, Those who think I was an asshole this year. <coughs> Wait till this year. Yeah. Mm. <laughs> ja. Ja. Mm. Jij hebt een lekker bakje koffie, hè? Ja, ik heb een he? lekker bakje ja, koffie. Ja, ik, uh, hoor ik het, ja. Ik te wachten tot het ja, regionaal nieuws. Nee, nee, nou, nee, nee, we, nee, gaan, we het, gaan altijd eerst ja, de ja. hit nummer één hit van de week doen, hè? Nee, die, ah, die is met, is Dat is er nog niet, hè? is er nog he? niet, nee. Nou, het scheelt weinig, denk ik. Ja. Nou, uh, het scheelt nog verschillen Dan gaan we wel draaien. Ja, nou... Ik zou zeggen Jespen, dat ben ik lekker, maar het is Jepsen. Jipsen. Jepsen Jipsen. Jip, jip, jip, jip, jip, jip. Ja. Nou, heb je nu wel nieuws? Ja, ik heb, nou, nou, nou, e we getuid eigenlijk, getuid eigenlijk is al. het oud nieuws, maar het is, uh, ja, de ijsbaan die is er nog uh, tot de zevende. Ja. Dus uh, dat is nog uh, drie dagen. Dus ja. Dat, uh, ja, uh, maak er gebruik van. Het ja, dat vind, dat vind ik. Het is zeker leuk, want wij hebben daar de uitzending gehad en het ziet er, toen was het helaas slecht weer. Dus het was ook niet echt druk. Maar ik moet zeggen, het ziet er gewoon leuk uit. Ze hebben een lekkere koek en waar je heerlijke dingen kan kopen. En uh, ja, en de, de oliebollen, dat is goed te doen. Hè? Dat, uh, ja, en die curlingwedstrijd hebben ze gehad. En we krijgen natuurlijk nog wel de disco en ice. Dat komt er nog aan. Daar kom ik straks op. En uh, ja, het, als je wil schaatsen, kost het maar 5 euro. En dan krijg je een paar schaatsen voor. En, uh, en dan mag je heerlijk uh, onbeperkt schaatsen. Ja. En voor de kleintjes een week ranja. Ja, oh, dat zit er ook nog bij. Joh. Ja, joh. Dus ja, jij hebt ranja gehad? Nee, joh. Oh, maar nee. ah, ik heb wel besloten dat ik uh, ga kijken of ik volgend jaar uh, een beetje kan helpen met die juist. Oh, dat ga je wel. Want Toet heeft ja. wel geholpen, hè? Ja, die staat bij de koek en soep. Ja. Oh, da daarom is het zo gezellig, hè? Nou. Ja, natuurlijk. Ja, ja. nee, nee ja. nu begrijp ik het ook. En Toet uh, uh, die probeert niet uh, uh, de rekening van iemand anders niet om ik te douwen. Nou, als, als, als, als, als, ik denk dat ze ook lekker de op kan maken. Want ja. dat is ze bij de nieuwjaarsduiken altijd voeren. Ja, precies. Ja, wel. En we gaan door. <laughs> de klappen! Big, big, big, big, big, big. I found a love for me Darling, just dive right in and Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet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 When you said you looked a mess I whispered underneath my breath you heard We're yeah. Ed Sheeran er staat alweer een paar weken op nummer 1. Dat blijft mooi hè? En als ik het dan over de nummer 1 heb, dan is het over de Nederlandse top 40 hè. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat begrijpen we. Bestaat het niet bij jou nummer 1 dan? Nee, ik denk als je Spotify opengooit, dat er waarschijnlijk een ander op nummer 1 staat. Nee volgens, mij, oh, nee. Dat, nee, volgens mij niet. Nee, volgens jou niet? Nee, volgens mij niet. Ah, volgens Hans niet? Nee. Dus als het nu niet goed is... Dan is het mijn ah, schuld. Hans. Ja, precies. <laughs> en voor de rest ja, ik ja, niet, maakt niet schuld. Ja. Ik begin gewoon het nieuwe jaar, begin ik gewoon goed en ik denk laat ik gewoon de schuld maar op me nemen. Ja. Dan ben jij ook weer tevreden man, ja. want ja, jij hebt ja. verrekening toch een paar moeilijke dagen achter de rug. Precies. Als je opa wordt, dat gaat niet voor niks. <laughs> Opa worden kost verrassend weinig inspanning, hoor. Ja, dat is waar. <laughs> ja. Nee, daar hoef je niks aan te doen, hè? Je steekt je, je hoofd om de hoek van de kamer en plop, je bent open. <laughs> Last Friday Night, Kate Perry. maar af of nog aan het uitbuiken is. Maar dat zal wel niet meer... Nee, nee, zal nee. niet meer... Uh, Buh, uh, nou, je weet het ah, he? misschien... ...dat dus ze zitten ze nog bij die oliebollen. Ja, de restjes is ook het niet, maken he? van, van uh, kerst en oude jaar natuurlijk. Ja, dat is best goed. Nou, ik moet zeggen... ...ik kreeg een paar oliebollen van hem mee. En ze waren de beste eten, hoor. Ja, als ze niet te eten zijn... Uh, Dan had ik het, had ik nee. het ook gezegd. Ja, precies, nee, ze waren echt goed. Hoe heet hij ook alweer? Wie hij? Oh, Harry. Harry Oliebol. Harry Oliebol. Harry Oliebol. Ja. Dik ja. voor elkaar door Harry Oliebol. Ze ja. waren echt goed. Uh, ik heb uh, wel eventjes wat zinners. Het evenementenagenda van december. December? Nee, ik heb de evenementenagenda van december. Heb ik voor me. Ja, nou zullen we dat dus niet doen? Ja, Want, dat doen uh, we dus niet. Dat nee. lijkt me niet. Dat is, dat we is gaan ook gewoon raar. Een, nog een steen in de muur. Pink Floyd. Education. We don't control Pink Floyd. Met van de LP The Wall. Ja, ik wou nog even over, over die agenda hebben. Oh. Het staat inderdaad staat het in de krant als een agenda van december. Maar ja. het is eigenlijk januari als ik zo die datum zie. Dus als ah. een foutje. Ik gebruik het namelijk altijd van de Zandvoertse krant. En, uh, ja, daar staat een foutje in. Dat is jammer. Ja, je kan niet alles hebben in je leven. Nee, nee maar, uh, maar volgens mij staat Nel er wel in. Staat Nel erin? Ja, Nel staat erin. Nou, dan gaan we Nel doen. Dan gaan we Nel doen. Nel Kerkman. Volgens mij beginnen we weer met een schone lei, heet dat ruimt. Een nieuw jaar en nieuwe kansen. Vol verwachting klopt ons hart. Want wat zal 2018 ons brengen? Na maart zal, op politiek gebied, veel veranderen. Er komen nieuwe gezichten in de gemeenteraad... hopelijk met nieuwe ideeën en een fris geluid. Natuurlijk wel zonder te tegen, tegen, tegen veel eigenbelang... want daar zit Zandvoort niet op te wachten. Laten we elkaar niet afkatten maar iedereen met respect behandelen. Niet terugkijken op wat er is geweest. Laat de koeien maar lekker zitten. Die hebben we gehad. Dus, lieve mensen, het moet toch niet zo moeilijk zijn... om Zandvoort fris en fruitig te benaderen. We gaan ervoor. Een van mijn eerste rituelen is het ophangen van de nieuwe jaarkalender... en het verwisselen van de agenda blaadjes, zodat de afspraken weer bijgeschreven kunnen worden. Misschien een beetje abbollig, maar ik vertrouw de digitale versie nog steeds niet. Net zoals ik geen WhatsApp heb en ik mijn mobiel meer als wekker dan als telefoon gebruik. Het zenuwachtige gedoe om bij elk pingeltje naar je smartphone te grijpen... daar doe ik niet aan mee. Ook niet in 2018. Als ze mij iets willen vertellen, dan wil ik ook graag een stem bij horen. Dat vind ik veel persoonlijker. Laatst zag ik in een restaurant een gezin zitten... ouders met twee dochters van ieder twintig. Tijdens het eten had iedereen zijn rechterhand aan de vork... en in de linker een smartphone... De hele maaltijd sprak mij geen één woord met elkaar. Soms lieten ze elkaar foto's zien en dat was het enige contact. Ik heb met grote ogen het tafereel bekeken. Deze gratis berichtenservice is aan mij echt niet besteed. Ik hang liever uren aan de gewone telefoon voor een gesprek... en het liefst face-to-face. -face. Met goede moed en vol vertrouwen ga ik het nieuwe jaar tegemoet. Goede voornemens heb ik niet, want je begint er altijd enthousiast aan... en aan het einde van de rit is er niets van terechtgekomen... Voor een goede houvast in 2018 heb ik uit het doosje... met toepasselijke tekst volgeluk een briefje gepakt. De zin wil ik u graag meegeven. In het verleden was er pijn. In het heden is er hoop. En morgen is alles weer mogelijk. Ik wens iedereen een geweldig 2018. Nel Kerkman. Zie. Stops. One of us had better call up the cops.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 You said Getaway car. saw. Running night. Hurricane Bob Dylan. Mooi. Ja, yeah. nou, nou kweelt hij nog een, een, een dikke 5 minuten door. Ja. Yeah. Dus, maar dat gaan we maar niet doen. Een Hurricane, is een storm, hè? Ja. Ja, nou, ja, ja, ja. jongen, dat ben ik toch goed aan het worden. Ik krijg nog les van jullie ook, hè. Van wie? Ja, nou, van jullie. Mijn Engelse les. Jullie? Nou ja, jij doet. in doet Oh, ja zeggen, hè, in, ja ja In, in Amsterdam ja, ja. zeggen jullie is Jodenvorm. Nee, nee die, nee, die, nee. Dat neem ik aan. Kijk, kom ik kijken nee Nee, jij bent nee. het niet. Nee, die, nee, nee. nee, nee. <laughs> nee Alhoewel, al mijn neus is groot genoeg, hè. Maar oh, dat dat, dan, uh, ja. nou, je steekt ook overal je neus in. Ja, maar, ja, precies. Goed, ja. En, en, en Ik heb dan nu de evenementenagenda van januari, want achteraf gezien is het toch januari, en de vijfde, dat is het Zandvoort nieuwjaarsreceptie. Die is al geweest dus. Nee, die, is, nee, morgen, die is morgen. Ja, de haven van Zandvoort om half acht tot half tien. En de zesde, Disco Ice, de ijsbaan op het Raadhuisplein om vier uur. En ook de zesde, nieuwjaarsreceptie On Air Dance. Pluspunt Noord, van vijf tot zeven. De zesde, het nieuwjaarsrace. Wintercompetitie-circuit Zandvoort. De veertiende, het jazz in Zandvoort met Theus Nobel. Theater de Krocht aanvang om half drie. De 14e Comedy Night, Amsterdam Beat Hotel, aanvang om 8 uur. De 19e, Boulevard 5 Meets Stand 6. Hm? Boulevard 5 Meets Stand 6. Well, culinaire proeven bij Boulevard 5, aanvang 5 uur. Nou, dat Weet was dat het. Was dus er is weer een hoop te doen. Uh, natuurlijk is Doeg. er een hoop te doen. Je, je hebt het over zijn antwoord, man. Ja, huh? dat is waar. Deze is ook uh, veel te lang mee gewacht om deze in de keer te draaien. Oh, dat is zo mooi. Tambapati voor Sontana. Oh. Die van Santana van de LP, Brexis. Prachtige LP. Ja, die man die, die kan wel gitaar spelen, ongelooflijk. Ja, absoluut. Ja, ik ben wel jaloers wat dat betreft. Oh, ja, je daar nou, ben, dan jij ben ik beetje jaloers. Ja, uh, <laughs> ja, ik weet het, ik zal je vast voor zijn. Geen maat, ja, er is nee. uh, 6 januari is er weer een, een nieuwjaarsrace. Traditioneel vormt de RECO een nieuwjaarsrace, ditmaal op zaterdag 6 januari, het startpunt van het nieuwe racejaar op circuit Zandvoort. Het gratis te bezoeken race evenement telt als tweede wedstrijd van de Winter Endurance, Winter endurance Kampioenschap 2017-2018. Speciaal aan de Reco Nieuwjaarsraes is dat het enige endurance race in Nederland is die deels in donker wordt verreden. Nou ja, de locatie is niet zo moeilijk, hè? is een quizantwoord. Nee. Burgemeester van Alverstraat en nog wat. Ja, helemaal goed. Je, je kan het niet missen, denk ik. Nee, dat denk ik ook Dan schijnt schijnbaar op het geluid af. Even technische mededeling. Er zit een kraak ergens in. Ben ik uh, Ja, dat ligt even niet hier. Dat zit ergens in de uitzending, denk ik. Oh? Dus. Ik, ik, ik hoor aan mijn koptelefoon niks. Dan moet je een andere koptelefoon. Kopen. Dat zou bij wel van een paar andere horen. Dit is CFM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 miss en Marshmallow. Oh. Ja, marshmallow. Ja. Kan er ook niets in doen, die jongen die noemt. Of meisje, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar dat, dat hoor ik wel uh, van nee. iemand ergens. Marshmallow. Marshmallow. Ja. Ja, die moet je toch in het ja. vuur houden, die dingen? <laughs> ja, je kan ze heel lang in het vuur houden als je ze niet lekker vindt. Ja, dat is waar. Oh. Er ging een ander al doorheen, hoorde je dat? Ja, ik hoorde het. Maar dat was een verrassing. Dat is, dat is, uh, die krijgen we straks. Die krijgen we zo meteen. Ja. Nee, we krijgen eerst nu. Ja. Ja, en ik heb nummer 1 uitgezocht uit 1977. En die stond in het jaaroverzicht van 1977 op nummer 1. Dus dat zegt de hit uit 1977. En het is een single dat een groot succes is en een grote hit uit de jaren 70. In dit lied worden de legendarische lotgevallen van de beruchte Kate Ma Baker... en haar vier criminele zonen op dramatische wijze bezongen. Ja, ik heb uitgezocht Ma Baker van Bonnie M.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 Het is van uh, het verhaal van Bonium. Hoe oh, ik dat van Ma Beke? Nee. Nee, nee, van Bonium. Nee. Ze zijn er geen van allen rijk van geworden. Hè? Nee, nee, ja, misschien de producent alleen. Ja, de producent. De producent flikte dit bij Doris die in de pint. Ja. En dat betekent dat hij. Uh, Was dat dezelfde? Ja. Dezelfde. Die is ja. echt heel erg. Uh, ja, die heb ook niks van overgehouden. Die hebben er ook niks aan overgehouden. En de man met de zware stem, die is uh, zo arm als een kerkgat. Uh, Verstorven he? In België ja, ja. Dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ik heb misschien toch wel wat leuke dingen voor alle Zandvoorters. Die worden namelijk opgeroepen om het nieuwsjaarsreceptie van vrijdag 5 januari 2018 bij te wonen in de haven van Zandvoort. En dat begint om half acht avonds tot half tien. Dus ja, ik zou zeggen, alle Zandvoorters, als u interesse hebt uiteraard, de aarde nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort. Ja. Mijn instinct zegt dat er in de haven van Zandvoort... geen 20.000 man passen moet. Maar... <lacht> maar, maar zijn... knoos, hè? Hoek ja, knows? maar Zandvoort die bestaat toch ook niet uit 20.000 mannen? Wel? Nee, die zitten ook vrouwen en kinderen en dat bij. Bedoolijk. Maar dan nog, dan als nog. iedereen komt... Nou ja. past het niet in de haven van Zandvoort. <lacht> nee. Toch? Ja, daar heb je gelijk in. Ik heb altijd gelijk. Of zoals we op tv zeggen... je gaat lekker... <laughs> <Yeah>. <laughs> Ticento, Mattia Bazaar. Ik vind hem net zo mooi is dat het dame lelijk is, Hans. Ja? Ja. Maar weet jij wat dat betekent, Ticencio? Ja, inderdaad, dat weet ik niet. <laughs> ja, ik denk jij als half Italiaan weet het nu al. Ik ben half Italiaan. Nou ja, je komt verder op vakantie in Italië. hoor nou, minstens niet. te weten wat Ticencio nee, betekent. Nee, nee, nee, dan moet je me wettige wederhalen vragen. Oh, nee. of, of, of goochel. Ja, dat kan ook, ja. Ja, ja. je kan zo goochelen en dan ja, weet ik kan Ik kan hartstikke goed goochelen. Ja, dat weet ik. ik, ja. Ga, ik ja. ja hoor. Ja. Geen probleem. Nee. Maar uh, 6 januari, ja, dan is, dan is er weer wat. Ja, het is toch niet waar, hè? 6 januari is er om vijf uur Disco on Ice. De jaarlijkse Disco on Ice op de ijsbaan van Zandvoort. DJ's met leuke muziek. Ben jij er ook? Nee. Oh, discolampen en een hoop gezelligheid. Kom je ook gezellig dansen en schaatsen op de ijsbaan? Nou? Kom nou, ik kom waarschijnlijk wel even kijken. Ja. Maar ik ga niet dansen op de ijsbaan. Oh, Nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik ben zuinig op mijn ledematen. Of je bent zuinig op een ijsbaan. Dat kan ook. Natuurlijk. Ook dat, ja, ja. Maar als ik op mijn muil ga, dan zitten er een nou, paar sterren nou. in. Dan hoor je niet goed van. Kijk, dat bedoel ik. Precies. Dus uh, nee, nee, nee, Hans. Oh. Ik, uh, ik kom waarschijnlijk wel even kijken. Oh, nou. Dat uh, vind ik altijd wel leuk. Ja. En wanneer is dat, 7 januari? Over drie dagen, zondag. Ja. Nou, Het is ook uh, net alsof het in een weekend moet. Het zou zomaar kunnen, hè? Ja. Nou, hebben we nog meer nuttig nieuws? Uh, nee? nou, nou ja, ik wil ook natuurlijk wel wat voor het tweede uur bewaren. Maar ik heb nog wel wat hoor. Oh. 7 januari is er ook weer het nieuwjaarsconcert. Ja, half drie. Okay. In, uh, in de Agatha-kerk. En dat is het jaarlijks terugkerende nieuwjaarsconcert met dit jaar. Onder andere, en dan komt die het Zandvoort-Mannenkoor en... De, de beachpop Singers. -zinger. En nou, weet je wat, dan doen we de rest van dit even uh, zometeen in het tweede uur. Ja, is goed. Dan gaan we de gezelligheid met Cici Top. Give me all your loving. En dat is niet persoonlijk bedoeld, Hans. <laughs> Ben stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Kokken met het NOS Journaal. De afgelopen jaarwisseling zijn minder vuurwerkslachtoffers behandeld op de spoedeisende hulp dan vorig jaar. Daarmee zet de daling van de afgelopen jaren verder door. Vier jaar geleden werden nog zo'n 700 vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp binnengebracht.